De politie. Zoals het er nu naar uitziet hebben uh, twee of drie daders die overval gepleegd. Uh, er is niemand gewond geraakt voor zover we dat nu uh, weten. En het onderzoek is in volle gang. Of bij de overval in Amsterdam wapens zijn gebruikt wil de politie nog niet zeggen. Noodleidende Spaanse banken krijgen een kapitaalinjectie van 37 miljard euro uit het Europese noodfonds ESM. Veel minder dan waar aanvankelijk van werd uitgegaan. In juni klopte Spanje bij het noodfonds aan en werd alvast 100 miljard gereserveerd. In september bleek uit een stresstest dat een bedrag van 60 miljard euro waarschijnlijk realistischer was. En een paar weken geleden zei directeur Reekling van het ESM al dat 50 miljard euro genoeg zou zijn. Maar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 De universiteit heeft mannelijke studenten daarop verboden om zich als vrouw te verkleden... omdat bepaalde groepen dat als een provocatie zouden kunnen vinden. Het Vlaams Belang vindt dat de Brusselse Universiteit daarmee zwicht voor moslims. Volgens de politieke partij is wel duidelijk dat die bepaalde groepen... ook ongesluierde meisjes uitschelden voor hoer en homo's op straat aanvallen. Dan het weer, af en toe regen, ook wat zon. Het wordt ongeveer 10 graden, morgen veel bewolking. Vooral in het noordwesten ook enkele buien. Het wordt morgen 8 of 9 graden. ANDB Verkeersinformatie. Er staan files op de A15, Europoort richting Rotterdam. Bij knooppunt Vaanplein, 3 kilometer. Dat komt door een kapotte auto. De rechte rijstrook is dicht. En de A28 van Amersfoort naar Utrecht. Voor knooppunt Rijnsweerd, 3 kilometer. Daar staat een kapotte vrachtwagen stil. De rechte rijstrook is dicht.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 Goedemiddag mooi dat u luistert naar Dit is de Dag. Het is deze week armoedeweek en daarom gaan we het straks met Leonie Rijndis hebben over kringloopwinkels. Want je zou zeggen, crisis is een toptijd voor tweedehands. En verder zijn bij ons journalist Michiel Bikkerkaarten en oud-politicus Joris Voorhoeven. Zij gaan zo met elkaar in debat over de vraag, gaat het goed met ons? Straks tegen half vier hoort u onze dichter bij de dag, dat is vandaag Daniel D. En heeft u een vraag of een opmerking, ga dan naar de website www.ditistedag.nu of uh, mail naar ditistedag.eo.nl of via Twitter en gebruik dan de hashtag DDD. Het nieuws staat bol van de slechte berichten. Maar volgens journalist Michiel Bikke-Kaarten is dat onterecht. Hij schreef het boek Het Gaat Geweldig. Joris Voorhoeven schreef het boek Negen Plagen Tegelijk. En is heel wat minder optimistisch over de toekomst. Meneer Voorhoeven, goedemiddag, Hartelijk welkom. Hartelijk welkom. U zit in de studio in Den Haag. Michiel bikke Ja, jij schreef het boek uh, Het Gaat Geweldig. Wat was de reden uh, voor jou om het boek? We kennen elkaar, dus we tutoyeren. Ja, tuurlijk. Um, wat is de reden dat je het schreef? Um, eerst een kanttekening. Ik zeg dus niet dat het niet waar is dat er slecht nieuws is. Ik zeg alleen dat kranten en de media in het algemeen door hun aard genoodzaakt zijn om over naar nieuws voornamelijk te praten. Omdat narigheid nu helemaal de uitzondering is. Niet waar? Als mensen op, op, tegen elkaar aardig zijn op straat... dan is dat, vinden we dat normaal, godzijdank. Um, en dus de media zijn negatief. Dit boek is eigenlijk bedoeld als context, als... Een herinnering aan wat we eigenlijk allemaal wel zo'n beetje weten, maar wat verdronken lijkt te raken in de stroom van nieuws. Ja, nou ja, allemaal lijkt te weten. Jij schetst het beeld dat het eigenlijk steeds beter gaat met de wereld. Ik zat het te lezen, ik vond het eigenlijk wel verrassend. Uh, dankjewel. Uh, ja, ik ben, ik, vond het, ik ben ook een hoop verrassende dingen tegengekomen. Uh, er is minder oorlog dan er ooit in de geschiedenis van de mensheid is geweest. Er gaan minst, minder mensen dood op het slagveld nu dan ooit tevoren in de geschiedenis van de mensheid. Uh, er zijn minder conflicten, er is meer democratie... dat verspreidt zich als een olievlek door de wereld... met ja, af en toe een tegenslag natuurlijk. Er is meer dan genoeg te eten voor iedereen... en dat komt alleen niet op de goede plekken. Oh ja. Dus uh, eigenlijk de meeste grote problemen... Geen, er komt ook geen overbevolking, want de wereldbevolking piekt op een bepaald niveau... dat draaglijk is. Omdat mensen steeds meer in steden gaan wonen... hebben wij mensen steeds minder aardoppervlak nodig. Dus we hoeven ook geen bomen meer te kappen. Hmm. Als iedereen, dat, als die boodschap nou ook in Brazilië zou doordringen... zou het fijn zijn, maar ja. het hoeft niet meer. Nee. Er is ook genoeg voedsel op de bestaande landbouwgrond... om al die mensen te voeden nu en ook die 2 miljard die er nog bij komen. Alleen het gebeurt nog niet. Het gebeurt nog niet, maar het gaat wel steeds de goede kant op. En dat is een van mijn grootste verbazing. Dat dus met, als je ziet hoe, op hoeveel manieren we het fout kunnen doen... dat wij als mensheid als geheel toch struikelend en vallend toch langzaam maar zeker de goede kant op gaan. Ja, meneer Verhoeven u heeft een soortgelijk boek geschreven... met een veel minder positieve ondertoon. U heeft dit boek ook gelezen, het gaat geweldig. Wat vond u ervan eigenlijk? Het is een heel leuk boek. Ik heb het met plezier gelezen. Mijn complimenten aan de heer Bikkerkaarten. Het is een boek wat ook het vertrouwen van de westerse mens... uitstraalt in technologie, in technische oplossingen. En daar is inderdaad een hoop mogelijk, maar... Uh, het probleem is over het algemeen slecht bestuur. En een tweede probleem is de onderkant van de wereldsamenleving... waar ongeveer anderhalf à twee miljard mensen zitten... met wie het buitengewoon slecht gaat. Ja, maar dan toch, zegt Michiel Bikkerkaart, het gaat wel de goede kant op. Uh, dat is de vraag. Uh, in landen waar uh, de economie hard groeit, uh, zoals in China en in India... Um, is nog een heel groot aantal armen... En het eh, zorgwekkende is dat in India, ondanks de zeer hoge groei... Eh, het aantal armen ongeveer gelijk blijft. De gedachte van trickle-down, dat hoge groei vanzelf de armen meesleurt is niet meer van toepassing. En dat komt omdat uh, de economie vooral erg hoogtechnologisch is... en weinig plek heeft voor mensen die slecht zijn opgeleid. Ja, hetzelfde, is, hetzelfde is het geval in China. Ook eenzelfde uh, wereldeconomie die hoogtechnologisch is. En daar is wel plaats voor mensen, die ook de armsten in de samenleving... die wel degelijk met... Tientallen en honderden miljoenen tegelijk uit armoede worden verheven. Hetzelfde traject eigenlijk als in India. Dus het, misschien is het verschil, meneer Voorhoeven, dat er in India slecht bestuur is. Of slechter dan in China misschien. Um, India heeft een democratie. Uh, daar zou u juist heel hoopvol over zijn. Uh, omdat in uw boek u daar ook de loftrompet op uh, steekt. En terecht, want democratische stelsels worden meestal beter bestuurd. Uh, het is inderdaad waar dat in China uh, ja. er veel mensen uit de armoede zijn gekomen. maar daar zitten er ook nog meer dan 300 miljoen in. En in China neemt de inkomensongelijkheid enorm toe. Je bent een toe. beetje ongeduldig, vind ik. Nou... <laughs> het over uh, processen, van historische ja, processen. Ja, kijk, het, het, het is... Een het hangt er maar vanaf um, naar welke delen van de samenleving je kijkt en um, waar je zorgen om maakt. Uh, ik vind uh, de situatie dat er ongeveer 1,6 miljard mensen zijn die uh, tot de zeer armen behoren, afhankelijk van hoe je het definieert. Ik gebruik nu de meest recente schatting. Mm -hmm. En ongeveer 600 miljoen mensen die in oorlogsgebieden uh, moeten zien te overleven. Dat vind ik toch uh, zorgelijk. En uh, als we nadenken over beter beleid... moeten we ons daar in het bijzonder op richten. Ja, maar het kan natuurlijk we allebei kloppen, want 1,6 ja. miljard is gewoon een hoop. Dat zal Michiel Bikkerkaarten niet uh, ontkennen, denk ik. De, nee, ik ben het nu even aan het opzoeken. Maar, de, de, of het de, precies klopt. Mijn, mijn punt is niet van... Uh, het boek heet niet Het gaat vanzelf. Nee. Het boek heet Het gaat geweldig. Met als ondertoon... Uh, we zijn al nog lang niet en het gaat niet vanzelf... en we moeten inderdaad goed beleid hebben... maar het gekke is dus over de laatste duizenden jaren... dat het eigenlijk netto steeds beter gaat. Bent u het daarmee eens op zichzelf, meneer Verhoeven? Um. Als het gaat over armoede, laten we dat er even uitpikken. Nee, er zijn voorbeelden van landen en tijden... waarin alles heel erg voorspoedig gaat... en mensen inderdaad omhoog getrokken worden... en zich omhoog kunnen werken. Er zijn ook landen en tijden waarin de dingen slecht gaan. Dus er is een hoop verandering. Zowel vooruitgang als achteruitgang. Ook in onze tijd. Ja, maar mijn balans is dus dat er netto meer vooruitgang is... dan achteruitgang. Ja, Wat vindt u daarvan? Nou, dat is... Uh, op sommige gebieden duidelijk het geval. Uh, medisch bijvoorbeeld is er ongelooflijk veel vooruitgang. Ook landbouwkundig is er heel veel vooruitgang. Uh, we weten veel meer. Wetenschappelijk is er veel vooruitgang. Um ik denk dat het op zich niet zo interessant is om vast te stellen... Uh, of de wereld en de mens nu beter is dan 2.000 of 3.000 jaar geleden. De vraag is, um, hoe ziet de wereld en wat is het lot van veel mensen... de komende decennia eruit? Ja. En dan ben ik het helemaal met u eens dat er hele mooie mogelijkheden zijn... om een aantal problemen goed aan te pakken. Uh, u legt sterk de nadruk op technologische vooruitgang. En ik hoop dat u gelijk hebt op een aantal uh, punten... Uh, ik maak me zorgen over heel veel voorbeelden van buitengewoon slecht beleid. Hm. Ja. Wel, grappig, meestal verwijten politici en journalisten dat ze het negatief zijn. Maar nu is het andersom. Ja, ik, ik verwijt uh, de heer Bikkaarten niets. Uh, het, nee. het, het is een leuk leesbaar boek. Het en, en ja, klinkt uh, ook een beetje denigerend. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Er is een mooie Engelse uitdrukking voor het heet damning with faint Praise. Nee, ik heb met veel plezier gelezen. Dat heb ik nou drie uh, maal gezegd. <tie> dat, dat, dat, dat mag u ook rustig van mij aannemen. Er staat veel in waar ik het mee eens ben. Ja. Um, maar mijn punt is eigenlijk geweest om niet de mening te verkondigen, maar om... Te, een, een, een, natuurlijk zit er een argumentatielijn in, maar ik heb geprobeerd om die onderbouwen met zoveel mogelijk meetbare dingen. Wat wij ja. dan maar laten we wel een ander element ja. uitpikken. Oorlog. U zegt ook als het gaat om uh, dodelijke slachtoffers als gevolg van oorlog, dat neemt het gewoon af. Ja, dat werd vroeger in 1950 in de honderdduizenden gemeten. En je ziet in ieder decennium dat het aantal doden op het slagveld afneemt. In 2008 waren er maar iets van 27.000 mensen die op een slagveld zijn omgekomen. Ja, maar ik heb wel begrepen dat er uh, op dit moment wel meer burgerdoden zijn dan vroeger relatief. Dat is... Uh, ook uh, kwestieus, want het is heel moeilijk om het verband aan te tonen... tussen uh, iemand die doodgaat als gevolg van een oorlog... en iemand die doodgaat als gevolg van andere omstandigheden. Nou, dat, dat is toch wel in politicologisch onderzoek een van de zorgelijke dingen. Uh, de um, historische verhouding dat er vooral uh, soldaten uh, stierven tijdens oorlogen... En ook een aantal burgers. Het is helemaal omgekeerd. Uh, nu zijn de meeste doden zijn burgers. Het is in Afrika veel gevaarlijker om een vrouw te zijn ja. dan om een soldaat te zijn. Ja. En het is ook veel gevaarlijker om in Amsterdam op straat te lopen dan een soldaat te zijn. Dat uh, is niet het geval, <lacht> zeker niet in Afrika. <lacht> Kijk, zeker dat voorbeeld wordt niet Z beschreven in het boek trouwens. Zeker niet. Ja. Nee. Maar eigenlijk zegt, uh, zegt jij, Michiel, ja, de mens wordt er netto beter op. Nou ja, als je houdt van vrijheid, als je houdt van een volle maag, als je houdt. Van... Maar ook hoogstaander bedoel ik. De mens wordt bijna nou, een beter wezen als ik je boek goed proef. Dat is een kennis die ik heb niet van mezelf. Want het is dus, wat ik ook zeg, een journalistiek boek en niet een wetenschappelijk boek. Ik verzamel kennis van nog veel slimmere mensen. Een daarvan is Steven Pinker, een Amerikaanse professor in psychologie. Die heeft een boek geschreven over het afname van geweld in alle vormen van de mensheid. Uh, dus ook, uh, we hangen mensen niet meer op. Uh, in 1950 was er nog een reclame, bijvoorbeeld in Amerikaanse bladen... waarin een mevrouw op een foto over de knie werd gelegd door een man. Die kreeg billenkoek, omdat ze niet een bepaald zeepoeder had gekocht. <lacht> zijn argument is dus, ja. dit zou je tegenwoordig geen zeepoeder meer mee verkopen. Dus onze hele cultuur is aan het veranderen. En een van er zijn een aantal endogene factoren, dus handel. Heel belangrijk. Omdat we handel drijven, worden wij gedwongen om ons te verplaatsen in andere mensen. Handel bevordert empathie, heel interessant. En er zijn ook uh, allerlei voorbeelden waardoor mensen hun gedrag kunnen veranderen. en daartoe in staat blijken. En daardoor dat worden het betere worden, mensen? Eh, Daar zit u dicht da, tegenaan. In daardoor, nee, wij worden niet beter. Want de mens heeft altijd goede en slechte demonen in zich. Dat verandert niet. Alleen het grappige is nu, en dat is een van de meest fascinerende dingen. dat wij als samenlevingen mekaar aanmoedigen om steeds beschaafder te worden. Nou, bent u het daarmee eens, meneer Voorhoeven? Dat geldt voor een aantal samenlevingen. Het geldt in het bijzonder voor het Westen. En het geldt ook voor een aantal zich positief ontwikkelende landen. Tegelijkertijd zie je dat in de snel groeiende economische landen... waar het dus heel goed zou moeten gaan... daar woont nu het merendeel van de zeer armen in de wereld. Dat ja. is niet meer alleen een kwestie van uh, buitengewoon beroerde, stagnerende landen. Ja. Ongeveer twee derde van de zeer armen in de wereld woont in... Uh, zeer dynamische uh, economieën, de emerging economies. Dus daar is iets verkeerd met het beleid. Het is niet goed genoeg gericht op armoedebestrijding. Ja, ik ben, van ik ben aan het aan. zeer met u eens, meneer Voorhoeven, dat we niet moeten rusten en, en zeker ook goed beleid moeten ontwikkelen om, om nog meer mensen te helpen. Het gaat niet vanzelf. Uh, alleen ik vind het bemoedigend om te zien... dat het toch door de gemeenschappelijke inspanningen van de mensen... niet slechter gaat, maar grappig genoeg beter. Het gaat geweldig. Althans, over dat boek spraken wij van Michiel Bikkerkaarten. En dat deden we samen met Joris Voelhoever, die het boek Negen Plagen tegelijk schreef. Dank u wel. Dit is de dag op Radio 1. You're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 Deonie Reinders van de brancheorganisatie voor kringloopwinkels. Goedemiddag. Goedemiddag. Hadden u al gehoord, maar nu over dit onderwerp. Ja, je zou zeggen het is crisis, dus meer klantiezie voor de kringloopwinkel. Is dat zo? Uh, ja, ik denk het wel. Alhoewel ik ook denk dat uh, tendensen zoals vintage en retro, brokanten, dat die ook uh, enorm bijdragen aan de populariteit uh, van kringloopwinkels. Uh, de, de stem van daarnet zei het al: het is ook een soort uh, schatzoeken voor sommige mensen. Ze gaan op zoek naar uh, bijzondere, unieke dingen en uh, knappen het soms ook zelf uh, op. En uh, Het is ook uh, tegenwoordig hip om uh, tweedehands spullen te hebben. Ja, Laten we eens even luisteren naar hoe het toe gaat in de kringloopwinkel. Goedemorgen, kringloop. Ja. Nog even een kastje bezorgen. En uh, Geert, dit was de bezorgronde. Wat gaan we nu doen? Spullen ophalen bij de klanten. En uh, krijgen ja. we druk vandaag, uh, Geert? De ochtend valt heel erg mee. Hoe komt dat? Ja, misschien wisten ze dat jij zal komen. <laughs> het is niet zo dat jullie het over algemeen uh, minder druk hebben. Ja en nee. Gewoon de aanbod is gewoon uh, anders. Geert, je, je moet gewoon de langing slaan. Uh... Schiet mij maar lekker even, man. Even snap doen. Nou, nou, Ik zie er ook weer een reis van natuurlijk, hè? Wij doen een, uh, een bankstel van de hand en een dressoir. Daar hebben we ook lang mee gedaan, wel 15 jaar. Eigenlijk zat u al een poosje niet lekker, maar... Ja, al wel twee jaar, dat ik dacht van, nou, hij zit net niet meer goed. Maar toch even voor gespaard. Ja. U had er ook voor kunnen kiezen om, uh, om ze op marktplaats te zetten? Dat hebben we wel aan gedacht. Hoe lang heeft u met die gedachten toch uh, rondgelopen? Nou, toch wel een paar weken. Mevrouw, bedankt, dit weekend. fijne weekend. Toch, gelang. Dag. In een keer vriendelijk, Dat ben ik anders ook, ja. De noordwestelijke richting. Een de dekenkest. Ja, ja, deze niet. Nee, geitje. Wat u deed, me Ook? Ja. Toch wel? Oh. Ja, deze niet. Een paar jaar geleden. Ja. Wat voor spullen haalden jullie toen op? Hetzelfde spul wel. Maar beter van kwaliteit. Ja, ja. Mooiere spullen. En uh, we merken gewoon dat het nu toch wel wat minder is. Dat is een onleven, hè, aan Jouw kant. Ja. ja. Nee, me me hem na nee, me ik ga hem niet doen. kost het niet meer. Doen we niks met mevrouw, doen we niks met de banken? Oh. Deze is te lang in gebruik geweest. Ja, hij is helemaal doorgezaakt. Ga erop zitten, je zakt gelijk een halve meter weg. Is het ook zo dat mensen tegenwoordig veel langer met hun spulletjes doen? Dat gevoel, dat heb ik in ieder geval wel, ja, dat het uh, meer voorkomt. Wat is dan de schade waar we het uh, een beetje over hebben? Meubels nee. die incompleet zijn. Driedelige kasten waar een deel niet bij is, of zo. Maar dat was vroeger dus niet zo? Nee, veel minder. Nee. Ja, wat is het zo'n boekenkast, maar zonder achterband? Ja, als je hier zo naar kijkt, had je eerst de indruk dat de kast is zonder achterband. Doet u dat vaker, een dingetje aan de kringloop geven? Nee, dit was de eerste keer. Ik had er liever geld voor willen hebben, maar uh, op een gegeven moment houdt dat op. Dan uh, krijg je optie 2. U gaat verhuizen. Wat zien we hier allemaal? We hebben hier een eettafel en een uh, dressoir. Heeft u niet zoiets gehad van, hier kan ik nog wel wat tientjes voor vangen? Nee, wat uh, deze spullen betreft niet. Nee, we hebben andere spullen, daar doen we net wel. Deze spullen hebben we zoiets van, nou, uh, die zijn al uh, te zagen gedateerd. Wat hebben we hier nog dan? De, tafel. de tafelblad. Koos, we zouden toch geen incomplete dingen meenemen? Kijk, daar liggen de poten toch? <laughs> ik telde maar drie. Ik telde. Nou dit is weer Gert. Ja, Leonie Rijnders van de, de Brancheorganisatie herkenbaar dit? Ja, ik, ik denk heel herkenbaar. Het ophalen van spullen. En de mannen die ze ophalen zeggen, ja, de, het is toch wat minder. Tenminste, de kwaliteit is minder van de spullen. Wat minder spullen in het algemeen, is dat wat jullie merken? Ja, dat, dat hoor ik bij onze leden heel veel. Dat, dat is ook lastig, want je wilt toch dezelfde kwaliteit in de winkels houden. Je wilt dat de spullen in de winkels niet, niet minder mooi of kapot zijn. Dus er wordt ook veel gerepareerd in kringloopwinkels. Heel veel van onze leden hebben reparatieafdelingen. Dus dan nemen jullie die spullen toch mee, maar ja. worden ze eerst nog even onderhandigd genomen ja, voor ze in de winkel komen? Ja, precies. Door vrijwilligers of de mensen van de sociale werkvoorziening. Ja. Ja. Er wordt ook al geklaagd dat de, winkels, of de prijzen in de kringloopwinkels omhoog gaan. Is dat, is dat ook zo? Uh, dat is niet mijn ervaring. Uh, ik denk dat uh, de prijzen nog steeds uh, heel erg redelijk zijn. En uh, ja, dat, uh, dat de ene kringloopwinkel wat hogere prijs heeft dan de andere... heeft ook vaak met, uh, met aanbod en kwaliteit te maken. Maar uh, wat ik zie uh, zijn nog steeds... Het is uh, geen algemene tendens. dat nee, het, uh, nee. Nee. Ook, Wat ook een rol speelt, uh, begrepen wij, in de branche... is dat uh, de vergoedingen van gemeentes die er in het verleden nog wel eens waren... en subsidies, dat die ook dreigen te verdwijnen. Wat, wat, wat kregen jullie dan voor geld van gemeentes? Nou We krijgen geen geld. We verlenen uh, een dienst. En uh, daarvoor worden we vergoed... Bijvoorbeeld het ophalen van grof huishoudelijk afval. Dat is een dienst die we verlenen. Dat kan bijvoorbeeld ook het afvalbedrijf doen in de gemeente. Maar in dit geval uh, wordt het dus vaak door een kringloopbedrijf gedaan. En daar krijgt uh, het kringloopbedrijf een bepaalde vergoeding per, per huishouden voor. Mm -hmm. En daarnaast uh, verzorgen wij uh, arbeidsplekken voor mensen... die wat verder van de arbeidsmarkt afstaan. En daar wordt ook uh, loonkostensubsidie voor gegeven. En, um, da en dat verdwijnt allemaal niet. Nou, dus dat staat allemaal zwaar onder druk. En dat is wel heel verschillend per gemeente. We kennen 418 gemeenten, geloof ik, in Nederland. En die werken ook allemaal... Allemaal Op een, uh, een eigen manier. Ja, maar stel ja. dat die subsidies dan wegvallen, wat betekent dat dan? Um, nou, dat, dat kan een behoorlijke uh, inkomstenbron uh, verliezen voor, uh, voor een kringloopbedrijf betekenen. Dat betekent dat ze dat op een andere manier moeten uh, opvangen. En dat zal met name met de retail moeten gebeuren. Met de retail. De, de winkelverkoop, uh, ja, ja. winkelinrichting. Dus dat, dat is heel belangrijk dat uh, dat het nog professioneler gebeurt dan dat het al gebeurt. En dat er dus inderdaad uh, de inkomsten met name uit de uh, winkelverkoop gaan komen. Ja. Zodat die arbeidsplekken ook niet verloren gaan. Want het idee is dat de inkomsten uit die winkel komen, maar dat is dus niet zo. Nou ja, voor het grootste gedeelte natuurlijk wel. Alleen uh, er werden ook arbeidsplekken gecreëerd. En daar was vaak uh, subsidie voor. En de dat mensen was... worden begeleid op de werkvloer door uh, medewerkers van de kringloopbedrijven. Ja. Ja. Ja. Michel, bij de kaart kom je wel eens in een kringloopwinkel? Nee, ik, maar ik wilde vragen eigenlijk... kan ik er ook mijn uh, oude kleren afgeven? Absoluut. Okay. Ja, eigenlijk uh, kan, kan alles afgegeven worden... Okay. Het is ook een warenhuis vaak, he. een kringloopwarenhuis. Okay, dus dat dus betekent alle wel... producten verkocht. Dus van die mooie lamsvolle trui, daar heb je er nog wel een paar van over? <laughs> van de, de hele eh, Liever niet Mag, mag ik het erbij zeggen? <laughs> ja, is goed. Maar eh, in, in Engeland bijvoorbeeld worden die winkeltjes allemaal bemand door vrijwilligers. Ja. Nou, dat is in, in Nederland ook uh, regelmatig het geval. Het uh, is überhaupt heel verschillend wat voor mensen in een kringloopwinkel werken. Het kunnen mensen zijn die jong gehandicapt zijn. Mensen die bijvoorbeeld een taakstraf hebben. Maar ook heel veel mensen in re reintegratietrajecten zitten. Vrijwilligers. Soorten. Ja. Maar dat betekent dus dat. Nou, er is dus minder aanbod, minder kwalitatief aanbod. Op sommige plekken verdwijnt de subsidie. Hoe kan je nou als kringloopwinkel dan toch gewoon blijven draaien? Wat, wat kan je eraan doen? Nou, wat ik zie bij heel veel leden is dat uh, ze een professionaliseringsslag maken. Door inderdaad uh, meer te gaan kijken van hoe richt ik mijn winkel in? Hoe doe ik de routing bijvoorbeeld? Hè? Uh, hoe, hoe loop ik door een winkel? Uh, maar ook door het opleiden van personeel, uh, klantgerichtheid. Uh, wij doen op dit moment de cursus warenherkenning. Om toch de wat waardige voor spullen te leren herkennen als medewerker. Zodat je nog naar, naar kunst of kitsch kunt gaan misschien. Ja, ja, <lacht> ook dat doen we trouwens. Taxatiedagen oh, we ja? veel gedaan bij kringloopwinkels. Ja, ja. Ja. Maar uh, dus ook door het opleiden van, uh, van medewerkers. Ja, dus wat dat, en was het dan in het verleden zo dat daar te weinig aandacht voor was? Dus dat het gewoon allemaal maar gewoon neergezet werd en dat we het zelf maar uit moesten zoeken? Of, of? Ik denk dat het zo extreem niet gesteld kan worden. Maar het kon, het kon en het kan altijd beter. Ja. Laten we eens even luisteren naar een voorbeeld van hoe je je kan specialiseren in een, in een kringloopwinkel. Hallo, kerst duurt nog twee maanden, zeg. Ja, maar voor leuke koopjes kan het nooit te vroeg zijn, toch? Flinke portemonnee mee? Uh, nee hoor. Oh, is ook niet nodig hè? Nee, precies. <laughs> oh, kijk eens, we gaan open. Ja. Goedemorgen. Morgen. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Goedemorgen. Zin in. Nou, nee, niet echt. Hup, naar boven en dat mandje ja. volgooien. Ja, maar we kijken ook nog naar een tafeltje. We komen hier eigenlijk in reële. Ik nog een andere keer toch wel? Nee joh. Wat heeft u hier vast? Dat is een kerstdorp. Ik zou maar even testen of hij wel compleet is. Uh, ja, dat doe ik ook. Niet van niks tweedehands. Dat is zijn servetten en een kaars met een paar ballen. Servetten tweedehands? Nou ze uh, is ingepakt. Is bij elkaar ik nog uh, geen drie euro? Ja, ik vind het geweldig hoor. Dus uh, wij kopen het weer. En misschien geef we het later ook weer. Ik dus kan toch niet tweedehands dingen weggeven? Nou ja, waarom niet? Lampjes van een euro of van de helft het niet doet. Nee, dit is allemaal getest. dus ja, maar als je die uh... dingen nieuw koopt, het is een ellende die dingen. Als één het niet doet, dan ben je aan de beurt, hè? Dan ben je aan de beurt, ja. ja. Vier grote stelling, helemaal vol. Tafeltjes voor de kerst. Dat ja. Doet u dit vaker? Tweedehands uh, dingetjes ja. kopen? Anders kun je niet rondkomen. Dus, en deze winkels wel. Nou, ook een beetje afdingen toch op de totaalprijs? Nee, niet bij deze. Je kunt je geld maar één keer uitgeven. Hè? Ja, maar 4,50 euro. Ja. Nee, ja, dat is waar. Bent u een beetje in twijfel? Uh, die ga ik ophangen aan de lamp. Oh, het is geen piek. Nee, het is geen piek. Zeg maar het. Uh, Goed kop. U heeft een hele mandje vol met kerstballen. Moet er niet nog een, een boompje bij of zo? Bo ik, ik heb uh, bijna twee meter. Oh, vandaar dat er zoveel ballen oh, in de ja. <laughs> Leonie Reinders, is het van de brancheorganisatie... is dit een manier om te specialiseren om nog meer mensen binnen te krijgen? Nou, kerst is sowieso een, uh, een heel belangrijk uh, moment in het jaar... voor alle kringloopwinkels. We uh, staan ook uh, vaak met uh, tientallen, soms zelfs met honderden mensen... voor de deur te wachten op de eerste dag dat de kerstspullen in de winkels liggen. En uh, we zien gewoon ook dat het hele jaar door uh, gespaard wordt. Maar allemaal te zeggen van het is een specialisatie. Ik denk dat onze leden altijd een allround aanbod uh, zullen blijven aanbieden. En dat is ook de essentie. Dat, ik noem het net al kringloopwarehuizen dat alle productgroepen aanwezig zijn. Goed. Nou, ja. Dank u wel, veel succes. Ja, Bedankt. Het is tijd voor onze dichter bij de dag. Dat is vandaag Daniel D. Daniel, goedemiddag. Goedemiddag. We zijn benieuwd. Oké, okay, uh, de keuken is de mooiste plaats. Want of je het nu begrijpt of niet... vandaag deel ik een Michelinster uit... aan de nobele ingrediënten... aan langoustines, coquilles, tong, tarbot en kreeft. Aan de traditionele ingrediënten aan knolraap en lof, schorsineren en prei... en een Michelinster aan de zorgverzekeraar... die patiënten in Spanje laat revalideren... want soms is lunchen al zwaar genoeg... met sangria, paella, Zonzee, kwal en dan siesta. En een Michelinster voor de secretaresse die met de telefoon speelt... omdat ze vast en zeker stiekem een moorkop naar binnen werkte. Ik geef tot slot een Michelinster aan... Privacybeschermers, want je mag niks van me weten, zeker niet van mijn ongezonde eetgewoontes. Daarom ook een ster aan de dokter voor zijn rode pillen tegen brandend maagzuur. Eet smakelijk en doe mij nu maar een frikandel. <lacht> Inderdaad, eet smakelijk. Dankjewel, Daniel D. We zetten jouw gedicht over deze uitzending op onze website. Dit is de dag.nu. En dit is de dag zit erop. Wij danken de gasten Michiel Bikkerkaarten en Leonie Reinders. En uh, zometeen na half vier de villa. Villa VPRO met Tessel Blok. Tessel, goedemiddag. Elsbeth, hallo. De VN-klimaattop is vandaag begonnen in Qatar. En volgens mensen die het weten kunnen... hoeven we daar weer niet veel van te verwachten. De redding moet van onder opkomen, zeggen zij, van de burgers zelf. Als er iemand is die dat al een tijdje lang heel goed begrijpt begrepen heeft, dan is dat wel Jan van Betten. Hij was topman bij Reed Elsevier en nu leider van het door hem opgerichte consumentenplatform voor duurzaamheid, genaamd Nudge. En hij is mijn gast. We gaan eerst luisteren naar het nieuws. Raymond Serré. Radio 1, het NOS-journaal.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 als reserve moeten hebben. En in Amsterdam-West is rond half één een waardetransport overvallen. De daders hebben geld buitgemaakt. Hoeveel is niet bekendgemaakt. Bij de overvallen in Amsterdam zijn geen gewonden gevallen. En dat waren de hoofdpunten uit het nieuws. ANUB-verkeersinformatie ah, op de A20, hoek van Holland richting Gouda... staat villa bij Rotterdam-Krooswijk, 3 kilometer. En de A28, Amersfoort richting Utrecht, voorknopend Rijnsweert 3. Daar staat een kapotte vrachtwagen stil. De rechte rijstrook is dicht. Dit is Radio 1, VPRO. Villa VPRO. best het blok. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa WPRO. Na vier uur hoort u ons panel Schuld en Boete... met analyses en meningen over actuele juridische zaken. Als we moeten wachten op kordate stappen van regeringsleiders... om de wereld duurzaam te maken... dan kunnen we beter water naar de zee gaan dragen. Het moet van onderop komen en goede burgerinitiatieven... moeten sneller hun weg vinden naar gewillige bedrijven en de politiek. Jan van Betten richtte daartoe het consumentenplatform Nudge op. En hij is hier te gast. En Metropolis Radio haakt aan bij de Radio 1 themaweek Hoezo armoede? En onderzoekt wereldwijd hoe men creatief de huidige crisis te lijf gaat. Uw reacties zijn zoals altijd welkom via onze site. villa .no. Dit is Radio 1 villa VPRO. Gisteren overleed componist Simeon ten Holt, 89 jaar was hij. Zijn meesterwerk, Canto Ostinato, groeide uit tot een van de beroemdste stukken ooit binnen de hedendaagse Nederlandse klassieke muziek. Journalist Wilma de Rek schreef het boek met diezelfde titel, Canto Ostinato, waarin zij eh, gesprekken met hem, met Simeon ten Holt en mensen die dicht om hem stonden, heeft gebundeld. Mevrouw de Rek, goedemiddag. Goedemiddag, mevrouw Blok. Gecondoleerd eerst, zou Dank ik zeggen. Wel. Um, waarom werd u zo door hem aangetrokken dat u dacht... ik ga een boek schrijven wat zich ook heel erg richt op dat ene meesterwerk? Um, ja, Simeon ten Holt is eigenlijk dat ene meesterwerk. Uh, dat is, hij heeft prachtige andere stukken geschreven... maar ik denk dat het grootste publiek hem daarvan kent. Ik vind het zelf ook eerlijk gezegd zijn uh, mooiste stuk. Mm -hmm. uh, ik heb hem een jaar of zes, zeven geleden... ooit een keer voor de Volkskrant uh, geïnterviewd. Toen hadden wij een oudejaarsbijlage over het thema tijd. Nou, Canto Ostinato gaat over tijd, dus, uh, dus, dus hij was de aangewezen man om daar iets moois over te zeggen. En uh, ik vond het een intrigerende man. Hij heeft iets, iets strengs en ongenaakbaars en uh, het is een echte kunstenaar. En tegelijk is zijn muziek zo teder en warm en, en mooi en uh, zacht. En dat contrast dat vond ik interessant. Laten we even naar een stukje uit Canto Ostinato gaan luisteren, wat u wilde ja. laten horen. Canto Ostinato van Simeon ten Holt. Een koppig lied, zo mag je het wel noemen. Het is Zeker. koppig, want het houdt aan. Ja, ja. Vorig jaar draaide uh, er op het ITVA uh, draaide een documentaire over Canto Ostinato. En mm -hmm. werd, daardoor werd het in één klap weer enorm populair. Heeft hij daar enorm van genoten? Ja, hij vond het heel erg leuk. Uh, het was overigens daarvoor ook al vrij populair. Het, het gekke met dit stuk is uh, dat het sinds, sinds het componeren... hij was er in 1976 mee klaar heeft het eigenlijk alleen maar aan populariteit gewonnen. Uh, het is door een aantal mensen uitgevoerd, uh, door steeds meer mensen, op steeds radere instrumenten ook. Ja. Want het is geschreven voor uh, vier piano's eigenlijk, twee mag ook, één mag heel eventueel ook, maar dat hoort eigenlijk niet. En uh, het, door die documentaire van Ramon Gieling uh, heeft het wel weer een, een lift gekregen... maar die had het eigenlijk daarvoor ook al wel. Zeker, maar hij had daarvoor... Uh, is het ook verguist geweest, hè, in het begin? Er waren ja. vooral collega's die, die, die vonden dit te ver gaan. Nou ja, het gekke is dat het muziek was die het grote publiek vrij snel uh, aansprak... Maar dat je het op conservatoria en zo, als, als student... want ik heb met een aantal van zijn uitvoerders gesproken... en, en die, die kregen het tijdens hun studietijd niet onder hun neus. Het was een stuk waarover niet eens werd gesproken. Het was uh, ja, te mooi, te toegankelijk. Uh, niet, niet ingewikkeld genoeg uh, misschien, ik weet niet of het dat was. Maar het, is inderdaad, het was door de naaste groep en door de componisten zien... Uh, werd het niet meteen op handen gedragen. Nee. De laatste jaren, maar componeerde hij nog? Nee, hij heeft al lang niet meer gecomponeerd. Uh, voor hem hing componeren erg samen met het libido. Ja. Hij vond uh, muziek, dat muziek alles met sensualiteit te maken had. En op het moment dat het libido weg was, wat de laatste jaren zo was, wilde hij ook geen noten meer schrijven. Want dan zouden het lege noten zijn, noten zonder ziel. En uh, nou ja, daar was hij uh, enorm niet van. Nee, zijn die ostinato is er gelukkig. Het boek wat u daarover schreef... Uh... Is er nog niet, maar het is nee. wel af, hè? En, en het gaat wel uitkomen, toch? Ja, zeker, zeker. We hadden het, uh, ik had het met Simeon afgesproken... dat hij niet zou overlijden voordat hij negentig zou halen. Nou, je is dat. Het <laughs> was een harde deal, maar goed, uh, daar heeft hij zich niet aan gehouden. Nee, het is, uh, hij zou negentig uh, worden in januari. En dan ging het boek verschijnen uh, op de avond waarop in het Concertgebouw... ook uh, een groot, bijzonder uh, concert is. Namelijk twee keer een uitvoering van Canto Ostinato... Ja, en, en dat gaat allemaal door. Dat gaat gewoon door. Heel Geen, goed. Tuurlijk. En uh, het boek is dan ook vanaf dat moment verkrijgbaar, mag ik aannemen. Ja, ja, we brengen okay. het gewoon dan pas uit. Goed, hartelijk bedankt. Journaliste Wilma de Rex, zij schreef Canto Ostinato, een boek over Simeo Ten Holt, de componist van dat stuk, die gisteren overleed. Hartelijk bedankt. Tijd voor één minuut nu. Deze week over hoe toepasselijk kan iets zijn? De begraafplaats. Pst, één minuut. daarboven boven, op het einde van de Kerkhof, dat is het graf. Met het grote kruis, met die twee stenen, die grijze. Ja, hier hebben we die kist neergezet. Daar hebben die, die 15 trappen die we omhoog moesten, met zijn heus niet zo hoge treden, waren we al bijna buiten adem om die kist te dragen. Maar ja, als je moeder en de familie draagt eraan euh, lopen, dan blijf je wel volhouden. Dan zet je die kist niet neer en zegt, wat is hier aan de hand? Nou ja, goed, één denkt het zij zo. En, uh, maar mij houdt dat bezig. Ik heb het idee dat er iets niet klopt. Hè. Er is iets in die kist gestopt. Dat kan bijna niet anders. Die kist die weegt 30 kilo, 60. Dat is 90 kilo. Die moeten we makkelijk kunnen dragen. Nu heb ik wel eens gehoord zeggen dat ze chemisch afval of zo in die kist stopten. Om dat op een uh, slimme manier kwijt te raken. Of er ligt iemand anders in. Persoonlijk 130 kilo. Dan heb ik nog liever chemisch afval. Dan weet ik dat mijn vader er ligt. U hoorde 1 minuut gemaakt door Els Huver. En meer minuten vindt u op onze site vpro.nl slash 1 minuut. We denken soms dat Nederland het centrum van de wereld is...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 Daar schieten in deze crisistijd moestuintjes als paddenstoelen uit de grond. Een reportage van Angelo van Schaik. Het groot groen park lijkt het wel. Net achter het gebouw van het gewest Lazio. Het gewest waar Rome in ligt. En hier zijn allemaal kleine tuintjes. Zowel moestuintjes als. Ook bloementuintjes. Maar het staat er allemaal een beetje pieterig bij. Gezien het feit dat het net gesneeuwd heeft en het nu weer regent. Het is niet echt de beste tijd om in de tuin te staan. Orti urbani garbatella. Oftewel, eh, stadstuinen van garbatella. En garbatella is een wijk in Rome, een oude volkswijk. En Rosella die graaft hier... In de grond. wat is het tuo al tuo orto? Mio orto è questo. Inizia da qui? Sì. Si. Tutto questo qua fino Ah, oké. Okay. <laughs> Rosmarijn eh. hier en And... si. Dit zijn zo kabeli, toch? Dit, sissi, dit zijn zijn kabelonero, dat Ze heeft hier uh, zwarte kolen staan, Toscaanse kolen daar staan. Wat wat broccoli. Ze zegt, ik ben ik ben een ontzettend liefhebber van van erbearomatiek, oftewel um, kruiden. Ik ben ik ben ik ben, ik ben uh, ontzettend liefhebber van kruiden. Dus Ik heb rozemarijn, ik heb tijm, ik heb daar nog een plant met uh, met saffraan staan. En ze zegt, en er was ze heel trots op. Ik ben de enige die hier artichokken verbouwt. En dat is het is artisjokkelplant en als het goed is komt hier in mei een artisjok uit, een Romeinse artisjok. Het is l'unico carciofo, degli orti urbani garbatella. quindi con grande soddisfazione. Quest'orto io lo tengo insieme con mio figlio che c'ha 9 anni. Zegt ik hou dit tuintje met uh, met mijn zoon. Dit is een tuin van. 100 vierkante meter, een behoorlijk voetbalveld. Luga de Zebio is van uh, Zapata Romana, dan kunnen we zeggen uh, de Romeinse scheppers. Het is, is de grond bewerken. Kan je zeggen dat met, met de crisis dat er meer tuinen bij zijn gekomen? La nostra mappa, we hebben in november 2010 hebben in 40 realiteiten. Ondanks zijn we op 100. Hij zegt, toen we met het in kaart brengen van de tuinen en moestuinen begonnen in november 2010, toen waren er ongeveer 40. We zijn nu in februari 2012 en we hebben er 100. Dat heeft enerzijds te maken met het feit dat wij beter zijn geworden in het zoeken naar de, naar de tuinen, maar tegelijkertijd is er ook een enorme toename als gevolg van de crisis. En niet alleen als gevolg van de crisis. Er zitten verschillende motieven achter waarom mensen hun tuin beginnen. Enerzijds, inderdaad, het eten uit eigen tuin, waarmee men dus geld bespaart. Aan de andere kant, ook het kweken van bloemen om de stad op te, op te fleuren. Door bezuinigingen is er geen geld meer voor plantsoenonderhoud. En dus maken mensen hun eigen plantsoenen. Maar je kan wel zeggen dat de crisis een, een katalysator is geweest voor het vergroten van het aantal tuinen in de stad Rome. Het is waarschijnlijk heel belangrijk. Gazella heeft dus een wijn waar hier in de buurt... en veel groenten die zijn gebruikt voor, voor de pastas en dergelijke... die komen hier uit de tuin. So, sowieso alle tuinkruiden zoals de Majoraan en de Melissa en uh, de, de Oregano... die komen allemaal hier vandaan. U spaart dus ook een hoop geld uit, want het is crisis. Veel mensen hebben problemen. U bespaart dus geld uit met het verbouwen van uw eigen groenten. Certo, een risparmio, oltre het piacere die cultivare la terra. Het was van het verbouwen van groenten gehouden. Ja, het was, was een plezier. Maar gezien de, de crisis is het ook min of meer een noodzaak geworden. Wij zijn met z'n vijven thuis. En het feit dat wij de groenten die we verbouwen opeten, dus minder hoeven te kopen, dat scheelt een hoop op de, familie, de familiebalans. Ik contribuisco con la familie. Metropolis in Griekenland. Morgen is Metropolis in Griekenland... waar veel mensen opmerkelijk genoeg slakken als een uitweg zien voor de crisis. Dit zijn de kleintjes die te zwak zijn om, uh, om de aarde in te kruipen. Maar uh, Angelique doet er niet, uh, niet emotioneel over. Dit zijn weestjes uh, om op te eten. En uh, ze hoopt vooral dat ze haar dit jaar ongeveer uh, 9000 euro gaan opleveren. En uh, als dat zo zou zijn, dan heeft ze binnen twee jaar haar investering uh, eruit. Dat morgen dus Metropolis Radio in Griekenland. Vandaag is in Qatar de jaarlijkse VN-klimaattop begonnen. We krijgen daar allemaal een soort déjà vu van. Weer komen er 200 landen bij elkaar om bijvoorbeeld over het terugdringen van de CO2-uitstoot te praten. In elk geval over duurzaamheid. En weer ziet het naar uit dat er niet echt iets gebeurt. Deskundigen zeggen dat de wereld het niet van de slagvaardigheid van regeringsleiders moet hebben. Maar dat het van de burgers zelf moet komen van onderop. Jan van Betten is oprichter van het duurzame consumentenplatform Nudge. Hij is hier, hartelijk welkom. Ja. Dat is een boodschap die u al even begrepen had. Hè? Dat, het, uh, uh, dat je het van onderop moet doen. Nou, in ieder geval werd het me op enig moment duidelijk dat het ook van onderaf moet komen. Um, met het idee dat bedrijven gaan geen producten introduceren waar geen behoefte aan is. Um, dus van dat oogpunt dacht ik al, van, stel je nou voor dat je de behoefte uh, kun kunt kweken, als het ware. Hè? Als je dat je dat interesse kunt wekken. Maar dan kan je ook gewoon een heel duur marketingbureau oprichten. Toch? Om dat te doen. Dan hoef je niet um, te gaan doen wat u heeft gedaan met Nuts. Nou, dat werkt denk ik zo niet. Want dat is niet van de mensen zelf. Um, het moet van de mensen zelf komen. Uh, en niet van een marketingbureau. Um, en hetzelfde geldt voor de politiek. Ik denk dat politiek pas uh, beslissingen neemt als er stemmen mee te winnen zijn. Mm -hmm. Goed, laten we even naar Nudge gaan. Eerst Nuts betekent een duwtje. A dat is vriendelijk, Zeker. Ja, maar het betekent ook een poor, hoor. En het kan ook een map of een hengst, dat kan van alles betekenen. Maar u bent van het duwtje. Ik ben van de, het vriendelijke duwtje. Ja. Ja. Uh, dan hebben we het woord in elk geval uitgelegd. Legt u eens in het kort uit wat het uh, duurzame consumentenplatform wil bewerkstelligen. Wat we uiteindelijk willen bewerkstelligen is dat er in de samenleving een heleboel mensen komen... die met elkaar zeggen, ja, wij willen, de, wij willen eigenlijk ook echt dat het anders gaat. Um, en we vinden dat niet alleen belangrijk, maar we vinden het ook leuk. En we vinden het prettig en we vinden het inspirerend. En laat het maar gebeuren. Oké, okay. dat heb je dan. Nou, die, die mensen zul je kunnen vinden. Die heb je dan bij elkaar en dan? Nou ja, ten eerste is het denk ik nog een hele uh, uh, inspanning om voldoende mensen bij elkaar te krijgen. Hè? Want ik denk dat je. In moderne theorieën is het zo dat je minstens 100.000, 200.000 mensen nodig hebt... in de Nederlandse samenleving om iets voor elkaar te krijgen. En we hebben nu bijna 30.000. Nee, maar dus wat ik bedoel, we dat je zegt om iets voor elkaar te krijgen... het ja. punt is, je kan mensen vinden die zeggen... wij vinden dit ook, het moet duurzamer. Maar je moet denk ik wat concreter zijn. Je wil kennelijk iets voor elkaar krijgen. Je kan ja? niet in één klap nee, de, nee. de duurzame wereld creëren. Nee, absoluut niet. En we zijn ook niet van de ene klap... We zijn van zoals, de, de, de kleine zetjes. En dat betekent dat we heel erg op zoek zijn naar initiatieven vanuit de samenleving. Vanuit, ik zeg maar even, gewone mensen. Eh, die iets willen. En wij zoeken daar eh, medestanders voor. We zoeken initiatieven in de wijk. Eh, die we zeg maar, van de ene wijk naar de andere kunnen laten overstromen als het ware. Geef eens een, een concreet voorbeeld. Iemand komt, gewoon een burger, een consument komt met een goed initiatief. Ja waarvan uw platform zou kunnen zeggen dat is zo'n goed initiatief... wij gaan kijken of we dat ontwikkeld kunnen krijgen bijvoorbeeld. Ja. Dan moet je bij ja. bedrijven aan gaan kloppen. Ja, soms wel, soms niet. Soms kunnen mensen het ook zelf. Een prachtig voorbeeld vind ik het voorbeeld van een uh, Joost... Uh, die woont in Leidse Rijn uh, en wilde graag zonnepanelen op zijn dak. Kwam tot aan denk denken dat het best een, gedoe, een uitzoekgedoe is. Um, uh, heeft dat toen uitgezocht, wilde zijn kennis met de buren delen. Is ook nudger. En zei vervolgens van... Hey, ik zal ik ook de nutgers in mijn omgeving uitnodigen... voor een soort van voorlichtingsavond. Misschien kunnen we met z'n allen iets bereiken. En als we het met z'n allen doen... kunnen we misschien ook wel inkoopvoordeel krijgen. He, dus daar is gewoon een belang ja. aan de orde. Um, dat heeft hij toen gedaan. We hebben daar ook bij geholpen. zelf veel gedaan. We hebben hem een beetje geholpen. Een zetje gegeven, als je het zo mag noemen. En um, binnen de kortste keren had hij 60, 70 mensen bij elkaar. Um, dat is heel erg goed gegaan nu hebben wij gezegd van... Hey, dat zou anderen ook kunnen doen in hun eigen wijk. Hier is het draaiboek van Joost. Uh, kan je van de site downloaden. Uh, en als je dit in je eigen wijk wil doen, ga je gang. En inmiddels zijn er bijna 190 wijken aan de gang. Op deze ja, dit, is een, dit is een hartstikke tastbaar en, en, en prima idee. En dan nog even toch voor de duidelijkheid... Wat precies faciliteert Nutch dan? Want u zegt al, hij is een nudger, dus hij is al aangesloten bij jullie. Stel, ik heb een gouden idee. Ja. Maakt even niet uit wat, wat, wat, ja. wat bijdraagt aan een, duurzaamheid. Ja, een, ja. Wat doe ik dan? Dan gaat u naar Nutch en dan plaatst u dat idee op de broedplaats. Um, dat en is, op, een site, uh, uh, dat is een site, denk ik. Nudge is een site en de broedplaats is een onderdeel van die site. Um, en daar kun je idee niet alleen posten, je kunt ook kijken... of er anderen zijn met vergelijkbare ideeën. Maar stel je voor dat je de eerste bent... dan zet je dat daarop... en dan kunnen andere mensen zich daarbij gaan aansluiten. Die kunnen commentaar leveren, die kunnen zeggen... hey, heb je dit wel eens gezien, dat wel eens gezien? In Delft doen ze al iets, of in België doen ze al zoiets. Moet je daar eens kijken. Dan gaan, wat, wat we elke keer weer zien gebeuren... is dat mensen zich dan gaan aansluiten. Met elkaar initiatieven gaan vormen. En op het moment dat dat een leuk, goed en groot en schaalbaar initiatief is... wat mogelijk ook veel impact op de samenleving kan hebben... dan halen we het eruit, als het ware. Ja. En dan gaan wij het uh, met ons team bekijken. En dan? Um, en dan zoeken we daar partners bij. Dan zoeken we daar bedrijven bij. Dan zoeken we daar iemand die belang heeft om dit groter te maken. En dan want um, hebben we nu... Oké, okay, dat, dat is een moment waarop bedrijven erbij kunnen komen... Een bedrijf kan zich natuurlijk ook als nutcher aanmelden, Zeker. mag ik aan, aannemen. Ja, ja, ja, dat is, dat is wat u in het begin zei, een bedrijf kan prachtige ideeën hebben. Onzeker zijn of het wel aftrek zal vinden, want ja. ze zullen toch winst moeten maken. Dat zouden ze ook via u kunnen Zeker. doen. Zeker, ja. En dan hebben we dat gehad en dan komen we bij die regering, de regeringsleiders die ik noemde, die er maar ja. nooit uitkomen. Maar ja. ooit zullen die er natuurlijk ook iets mee moeten gaan doen. Want ja. Uh, ja. het zou toch makkelijk ja. zijn als, als de politiek zich ook... Op enig hier, moment ermee gaat het nou ja, Dat zie je meen. nu ook gebeuren. Hè? Um, een paar concrete voorbeelden. We hebben op een gegeven moment zei iemand van... Hey, weten jullie, beste nudgers, dat je bijvoorbeeld... de telefoongrids heel makkelijk kan opzeggen? Uh, bij de telefoongrids zelf, hier is de link, daar klikken, dit invullen. Nou, dat, dat, dat, is heel, dat is de hele wereld ingegaan. Op een gegeven moment heeft de politiek het zelfs opgepakt. En blijkt er een wet te zijn die verplicht dat dat ding uh, op papier wordt uitgegeven. Ja, nog nou, enige tijd. Nog enige tijd. Ja. En nu zegt de politiek, moeten we daar niet een eind aan maken? Moeten we die wet niet gewoon gaan veranderen? Dit komt van nudge. Nou ja, dat, andere, dat weet je niet. Ja, Onder maar andere, hè, dus dat ja. begint in de samenleving te borrelen. Um, en zo pakt de politiek het op een gegeven moment op. En dat is denk ik heel mooi. Een ander voorbeeld is, um, we hebben uh, net een leadership challenge gehad met 120 jonge mensen. Um, die zich zeg maar, van, vanuit hun eigen rol in het bedrijfsleven bezighouden met duurzaamheid. En um, die hebben op, uh, met elkaar een advies geschreven aan de formateur. Ah, en, uh, is dat meegenomen? Nou, dat is heel mooi, want het, ad, het, het advies uh, behelste onder andere... dat de rol van de SER een andere zou moeten worden. Het Sociaal Economische Raad, hè, waar de sociale partners in zitten. Ja, en, ja? Die hebben gezegd, eigenlijk zou die SER veel meer met de lange termijn aan de slag moeten dan uh, ze nu doen. Um, en uh, daar zouden we graag met de sfeer over willen praten... Um, dat, inmiddels is er een uitnodiging van de SER gekomen aan deze mensen. Dat gesprek heeft al plaatsgevonden. En de uh, voorzitter van de SER heeft uh, aangekondigd... dat hij heel graag uh, twee of drie van die mensen een formatieplaats wil aanbieden... om mee te gaan praten over het nieuwe energieakkoord. Oh, Kijk, en dan denk ik, ik zie het, daar worden de bruggen geslagen en de dingen versneld. Want het is grappig, die frictie die er is, hè, dat u zegt... dat zei u ook in het begin, de politiek zegt eigenlijk, loop niet voorop, want die zegt wat mensen willen horen. Die komen zelf niet echt met initiatieven. Het grappige is dat Nuts begint onderop, dan blijkt dat heel veel mensen initiatieven hebben en misschien best van alles willen horen wat de politiek maar niet durft te zeggen. Ja. Zou, de, zou, zou de politiek, zou u met uw initiatief de politiek toch ook niet zover kunnen krijgen dat ze niet alleen maar afwachten, maar zelf toch ook eens met wat initiatief komen? Het ja, is dus niet alleen maar wachten tot de burger dat, die moeite neemt. Nou, ik denk dat ze, dat, dat ze zeker goed luisteren. Um, um, uh, wat, wat we worden af en toe al benaderd, zullen we maar zeggen. Maar wat je, wat je ziet is dat ik denk toch dat het met die politiek zo is... dat ze echt pas wat gaat durven op het moment dat ze weten... dat daar stemmen te winnen zijn. Mm -hmm. um, en, en dan gaat ze het zeker doen. De nieuwe, de, de, de, er is een, een nieuwe staatssecretaris van Milieu, uh, Wilma van Mansveld, die is nu ook in Qatar. Heeft u behalve met de SER. Uh, hebben jullie ook met, met haar contact gehad? Al? Nee, niet met haar. Maar wat wel heel grappig is, is dat een van onze nudgers, uh, uh, Ralien Bekkers. Um, zij, zij was een uh, jongere vertegenwoordiger bij de Verenigde Naties. Um, en zij is nu um, naar Qatar. Mm -hmm. Um, en uh, zij zit daar nu. Voor, en, of voor Nou, voor... Ja, we, Zij is een en zij is ook, heeft ook meegedaan... met de Leadership Challenge en heeft inmiddels... een heleboel jonge Nutschers om zich heen verzameld. Nou, en die is... zit daar. Dus ik heb niet zozeer iets... met mevrouw Mansveld, ik heb veel meer iets met... met de, met de met eigen nutjers. Want ja. zij zit daar. Uh, hè? Ja. Nou, de, uh, de, dat is de politiek. Dat is natuurlijk het bedrijfsleven. U komt zelf uit het bedrijfsleven. U, ja. heeft, u, u was topman, zoals het altijd zo mooi heet... bij Reed Elsevier. Dat was u ook echt totdat u uh, uh, de stap nam om nudge op te gaan zetten. Hoe is er, Denkt u voldoende animo binnen het bedrijfsleven? Ja, het is zo veelomvattend natuurlijk, laat ik het zo zeggen. Is er al een aantal bedrijven van naam... waarvan u weet dat die sympathiek staan tegenover nudge... en een gewillig oor hebben voor nou, initiatieven? Ja, niet alleen, er is een heel groot aantal en niet alleen een gewillig oor... maar ook met raad en daad. Ja. Um, wij hebben een zestal grote founding partners, zoals wij ze noemen... omdat zij ons hebben geholpen in het leven te komen. Uh, omdat ze dat belangrijk vonden. Um, en, um, en zes weken geleden uh, zijn we begonnen met een programma dat heet Vrienden van Nutch. En daar hebben zich al uh, van, sinds vanmorgen uh, tot en met vanmorgen 55 bedrijven bij aangesloten. Stop. Dat gaat razendsnel. Dus ook die bedrijven die zeggen kom maar op... En help ons alsjeblieft. Nou, ja, of maar, wij helpen maar wat jou dan maar help ons ook een, die, een Steunen die u ook dan financieel of steunen een heel die klein u... beetje. Een heel klein beetje. Dat is niet wat we vragen. Wat we vragen is een vriendendienst. Mm -hmm. ja, en wij dat zeggen, is? nou lever waar je goed in bent. Um, dat, voor de ene is dat expertise. En natuur en milieu is bijvoorbeeld een vriend van Nuts. En die hebben expertise op het gebied van natuur en milieu. Maar dat is geen bedrijf. Nee, dat is geen bedrijf. Maar Accenture is een vriend van Nuts. Um, en die hebben um, projectmanagement aangeboden en uh, consultancyuren en dat soort zaken. En af en toe dan stellen ze hun ruimtes ter beschikking als ik een presentatie wil geven. Mm -hmm. um, dus um, dat zijn hele mooie dingen, want daar heb ik ook echt iets aan. Is, is het een, een puur Nederlands iets? Nudge. Uh, en nog wel. Nog wel. <laughs> ja. Ja, het zouden, kijk, er wordt nu toch nog weer even die top in Qatar er wordt gezegd... Uh, uh, het is de laatste uh, periode van, van uh, Barack Obama... En misschien, de VS is toch, het is cruciaal, uh, hij heeft al een beetje hier en daar laten doorschemeren dat die toch wel in elk geval het woord duurzaamheid kent en dat hij weet wat het mm -hmm. betekent. Zou je iets kunnen verwachten van, van de Verenigde Staten en als het niet nogmaals van de leiders moet komen, zou er dan geen tijd worden dat Nutsch uh, uh, ook probeert zich op te richten daar? Ja, dat zou heel mooi zijn. Maar, maar vooral, heeft u daar plannen voor? Nou, geen concrete plannen. Ook hier geldt weer, het moet van onderaf komen. Dus ik ontwikkel die plannen niet. Die plannen ontstaan bijvoorbeeld in Amerika. En dan komen die bij mij en zeggen, zou, de, zou dit kunnen? Uh, maar ik ga niet... Zeg maar met een plan naar Amerika en zeggen: Nou, moet net naar Amerika. Dat is niet zoals we werken. Nee. Zoals we werken is het moet uit de samenleving komen. Want dat wel, u was ook gewoon uit de samenleving, was ineens uh, uh, Jan van Betten daar en die Eigenlijk zei: wel. Dit moeten we nu gaan doen? Eigenlijk wel. Ik, dat wil zeggen, ik ben uh, zelf uh, op dit pad gezet, om het maar even zo te zeggen, door uh, mijn buurman in Duitsland, waar ik toen woonde. Daar, u werkte toen dus voor Reed ja, ja. Ja. En mijn buurman, ik woonde op het platteland, mijn buurman was een kleine keuterboer. Um, en die uh, heeft mij aan het denken gezet door mij de vraag te stellen... meneer Van Betten, kunt u mij vertellen wat er met de wereld aan de hand is? Ja, dat is een nogal veelomvattende vraag. Dat, en zei dat, u dat... toen, oh, nou weet ik het, nuts. <laughs> Hoe nee, werkt dat nee, toch niet? Nee, nee, helemaal niet zo. Nee, nee dat zou <laughs> mooi zijn. Nee, het was inderdaad zo dat uh, ik zei tegen hem... wat bedoel je daar precies mee? Want wat mij betreft is er niet zoveel aan de hand met de wereld. En dat was ook niet zo voor mij. De, voor mij was het helemaal niet zoveel aan de hand. Uh, ik had een prachtige baan en... Uh, mijn kinderen op een internationale school en we vlogen de hele oh, de wereld hij, hij over. Hij was uw eye-opener. Een of. Ja, ja. Hij, hij, ik zei dus ook: leg eens uit. Hè? Wat, wat, wat, wat, wat bedoel je met die vragen? Toen dus zei hij van: nou ja, ik zit al 40 jaar, of sorry, ik, ik, we wij, wij zitten al honderden jaren, generaties op generatie in deze boerderij. Als veeboer. Um, en we kunnen sinds 40 jaar niet meer bestaan van, van die manier van leven. Um, en um, dat komt. Volgens mij, zei hij, omdat de consument niet bereid is... te betalen voor een behoorlijk product. Als ik naar de supermarkt ga, dan staat er een pak melk voor een literprijs... die ik niet eens kan, daar kan ik het niet eens voor maken. Dus er is iets aan de hand. En dat betekent dat we nu megastallen hebben en varkensflets en Q-courts. Het is mooi dat, dat en... zo'n keuterboer als buurman je, je, je zo je ogen opent. Dat nou, de je de gewoon grap is, gaat was denken. niet meteen zo. Ik ben gaan nadenken om hem antwoord te geven op zijn vraag. Ja. Um, want dat kon ik niet onmiddellijk. Nutsch is eigenlijk het antwoord op de vraag van uw buurman. Die man moet trots zijn, die moet apen trots zijn. Nou, dat is hij ook. Dat mag hij zijn, ja. ja. Oké, okay. uh, Jan ja. van Betten van Nutsch. Laten we nog even. Ik, ik ga verwijzen naar onze site, villavpro.nl. Want daarop uh, kunnen mensen ongetwijfeld zien hoe ze zich aan kunnen melden bij Nutsch. En Nutcher kunnen worden als ze een goed initiatief hebben. Bedrijven kunnen dat ook. Uh, hartelijk bedankt. Heel graag gedaan. En uh, wie weet tot de volgende keer. En eens kijken hoe ver u dan uh, bijvoorbeeld gekomen bent... toch bij de politiek. Want uh, die zult u toch nodig hebben op den duur. Dank. De villa is zometeen na nieuws weer en verkeer bij u terug. Met ons panel schuld en boete over actuele zaken... uit de wereld van misdaad en ordehandhaving en politie. Noem maar op. En natuurlijk ook met ons, onze cultuurrubriek met Anton de Goede. Tot zometeen.